Talent, doorzettingsvermogen en levenslust. Nachtvluchten gaat op zoek naar hun drijfveren. Onzekerheden, krachten, dromen, angsten en emoties. Persoonlijke verhalen in de optrekkende nevelen van het ochtendgloren. Onze derde vrouw van formaat is beeldend kunstenaar Gertie Bierenbroodspot. 9 mei 1940, dat is de dag dat de eerste bom op Schiphol viel... en Gertie Bierenbroodspot in Amsterdam het levenslicht zag... Als kind bracht ze veel tijd door in het atelier van haar oom, de schilder Leo Gestel. De liefde voor de verfkwast was geboren. Ze volgde diverse kunstzinnige opleidingen aan de Hogeschool en de Rijksacademie en ging in de leer bij monniken. Haar werk als schilder, beeldhouwer en dichter combineert ze op niet onverdienstelijke wijze met haar liefde voor archeologie. Over enkele uren opent Jan Mulder haar expositie Memories of Libya. Met onder meer het grootste doek dat deze veelzijdige vitale vrouw tot op heden schilderde. Welkom en goedemorgen, Gertie Bierenbroodspot. Goedemorgen, ik vind het wel vreemd om te zeggen: vitale vrouw om vijf uur in de ochtend. Maar uh, als je in de woestijn loopt, dan loop je inderdaad op dit uur. Want anders wordt het veel te heet natuurlijk, hè? dat is duidelijk. En er is nog geen licht, maar de woestijn is al om je heen. Nou, zo'n gevoel heb ik een beetje toen ik in verzummer reed, moet ik zeggen. En waarom is het vreed? Want vind je dat je dan per se aan die vitaliteit moet voldoen op uh, dit ochtenduur? Ja, ik ben, was wel heel vitaal toen ik wakker werd. En ik ben nog wel heel vitaal terwijl ik hier zit. Maar het is toch, uh, vooral in zo'n land als Nederland... Waar, hè, waar ik toch geboren ben, en het zou moeten empathisch moeten voelen van wat leuk dit klimaat is... Vind ik het, vond ik het wel heel erg koud en fris vanmorgen in Amsterdam. En dat vind ik wreed. Een wreed lot. Je staat echt een beetje te huiveren op de hoek van de straat, moet ik zeggen. Op de hoek van de straat, ja. want je werd opgehaald, door collega mm -hmm. Barbara Elbert. Wat is je ervaring geweest na dat kille moment? Zo in nou, leuk, want babbelen in de auto op weg naar Hilversum... maar dat, uh, dat is natuurlijk alleen maar goed. En vragen beantwoorden, maar ook luisteren vooral naar de ander die naast je zit te rijden. En zo schattig is om je hopelijk ook weer terug te rijden. Nou, dat hopelijk kun je weglaten. Oké, okay. dat, dat okay. jullie zijn goed. Jullie, zijn goed, jullie zijn goed. Tot dusver gaat het volgens mij ons heel goed af, ja, dit ja, soort precies. dingen. Ja, um, Nog even terug naar dat moment van wat vreet, dat je me ja. vitaal noemt. Um, maar toch, toen ik je belde inderdaad, meteen heel wakker, heel fris. Ja, ja. En je komt ook binnen en je zegt, nou, eigenlijk is zo'n ritme wel aan mij besteed, want ik werk op dag en nacht. Ja, precies. Nou, kunstenaars worden wel eens omschreven als mensen die heel lang moeten nadenken voor ze geïnspireerd raken. Maar het is gewoon zweten. En als je een vak uitoefent, en dat is gewoon het kunstbedrijf, is gewoon een vak uitoefenen. En je bent een kunstenaar die veel diverse dus diverse dingen doet, diverse métiers, ambachten, dan, ja, dan, de dag is maar heel kort. Dus je gaat door in de avond. En dan ga je door in de nacht. Want dan is het stil, dan is het mooi, dan draai je eigen muziek keihard. En dan is het ook goed. En daarna kun je slapen wanneer je wil. Maar het kunstwerk moet af. Wat je aan het maken bent moet af. En zeker als je, zoals ik, in een uh, periode zit waarin twee tentoonstellingen tegelijk uh, gaan lopen. Eentje is net geopend en de andere gaat vandaag geopend worden. Dan moet je dus echt uh, ja, bij de les blijven. En dan wil je nog wat peuteren aan een schilderij. Want schilderij is natuurlijk toch dat waar je van houdt. Dat is je vriendje of dat is, uh, dat is je kind. Uh, en dan gaat het naar de galerie en dan wordt het afstandelijk. Dus je bent nog aan het peuteren. Nou, dat is de afgelopen maanden alleen maar geweest. Peuteren in de nacht. En kun je het ook kapot peuteren? Uh, nou ja, als je, als je vakkundig bent, niet natuurlijk. Dat, dat voel je natuurlijk aankomen. Je mag nooit iets doodschilderen. Maar peuter, met peuteren bedoel ik dat je... Als je een geoefend oog hebt als kunstenaar... en dat heb je, want anders dan hoeft het allemaal niet meer. Maar als je een geoefend oog hebt, dan kun je op een afstand gaan zitten... en dan uh, zie je feilloos waar nog iets hapert of waar iets nog mank gaat. of waar En dat noemen we eigenlijk ook een beetje een timmermans oog. Dat ken je wel. Er zijn een heleboel mensen die ik ken... die kunnen feilloos zien of een schilderij scheef hangt. En dat zit vaak in een millimeter en dan kun je omvechten met z'n allen. Nou, dat is dat oog. Wat zegt dat hangt scheef? Of nee, daar zit nog een glimlichtje of dat groen is net niet goed. Ja, dat zijn de heerlijke momenten, want schilderij is eigenlijk al af. Heerlijk. Maar het kunnen ook moeilijke momenten zijn, heb ik wel begrepen ja. uit een eerder interview. Omdat je wel eens schilderijen die je bijvoorbeeld in Italië hebt gemaakt... meeneemt naar Amsterdam en ze daar dan op afstand plaatst. En dan is eigenlijk vaak het eerste woord wat binnenkomt als je ernaar kijkt, catastrofaal. Ja, nou, niet alleen uit Italië natuurlijk. Vooral ook de werken die gemaakt zijn in Jordanië en Libië en, en Libanon en noem maar op. Waar het licht genadeloos kan zijn. en Waar je dus eigenlijk een soort gevecht aangaat met het licht... En in Italië, Toscane, blauwe licht, blauwe luchten, alsmaar hitte, alsmaar hitte, alsmaar hitte. Kom je in het licht van Nederland, het grijze licht, het loodgrijze licht. Dat is een, uh, dan moet je even, je schilderij moet daar even aan wennen. De kleuren zijn net, het is net niet waterig genoeg. Of het is net niet. Nou, we weten van Nederland, en daar ben ik heel trots op, uh, het Nederlandse licht. En het Amsterdamse licht vanwege het water van de grachten. Dat het uh, Vermeer en uh, Johannes Vermeer en Rembrandt en vele andere grootmeesters gezegd hebben dat het mooiste schilderlicht toch echt het Nederlandse en Amsterdamse licht is. En je ziet aan bijvoorbeeld een schilder als van meer de beroemd schilderij: het meisje met de parel, het waterige kleurtje, dat mooie parelachtige licht. Ja, dat en, en Rembrandt met zijn prachtige schakeringen van licht en schaduw. Ja, dat is heel Nederlands ergens. En als je dus kijkt naar de Italiaanse schilders, dan heb ik het nog niet eens over andere delen van de wereld waar de schilderkunst hoogtijd vieren, zoals Spanje. Maar dan zie je dus veel meer uh, niet zoetige kleurtjes, maar veel meer. Uh, felle kleuren ook. En een beetje roze, groenig. En dat hadden die meesters uit de Gouden Eeuw in Nederland en Amsterdam niet. Dat was mooie grijze, mooie bruine aardetinten en zo. Want dat is goed, dat kan met dit licht. Dan kom ik aan met mijn schilderijen uit de woestijn. En dan, dan gaat dat niet. En dat gevecht, het kan dus soms heel heftig zijn... maar het heeft natuurlijk ook een waanzinnige uitdaging in zich. Zou het... Zou kunnen zijn dat wanneer jij niet hier in Nederland geboren was, dus niet met dit licht wat je zo poëtisch omschrijft, dat jij je dan op een hele andere manier als kunstenaar ontwikkeld zou hebben. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben, zit toch wel in een lijn van tradities en, uh, en die traditie Nederlandse traditie van de schilderkunst, ja die. Die is, die is hoog hoor, dat is een, een wereld, uh, wereldfaam hebben we. Uh, dus je zit al in een soort goed nest, hè? je zit al in die cultuur. En misschien dat je als je in een ander land, misschien dat ik in Italië gewoon hey, absoluut niet was gaan schilderen. Dat ik gewoon, um, ja, Italië is toch zo'n land waar de op dit moment, waar de schilderkunst in Firenze, in Florence, in Rome en zo. Dat is er allemaal nog, maar het is ook een beetje uit het verleden. Het is net alsof men kijkt naar de Renaissance. En dat is wel oké. Okay. Dus uh, er zijn nog wel hele mooie kunstenaars natuurlijk opgestaan in Italië. Vooral beeldhouwers, moet ik zeggen. Maar in Nederland, uh, wij waren als schilders, aankomende schilders. Uh, uh, toch wel met heel veel hoor. En iedereen moedigde elkaar gewoon aan. En uh, het was eigenlijk heel gewoon dat je dat schildervak ook als, als, uh, als meisje ging kiezen. Nou, dat wil ik in andere landen nog wel zien. Ik kan me ook voorstellen dat het best lastig is wanneer je met heel veel bent. En de lat hoog ligt omdat je immers van Nederlandse afkomst bent. Hoe heftig is die concurrentie? Hoe ervaar jij die? Nou, dat, ja, dat, dat gevoel van concurrentie heb ik eigenlijk nooit gehad. Uh, je, je begint dus uh, niet, niet alleen te schilderen. Je begint diverse dingen te doen. En ik weet nog heel goed, in 1968 uh, verscheen mijn eerste gedichtenbundel... Mijn mond slaamt lila op het boekenbal. Was, uh, was er een hele commotie ontstaan over de inhoud van de gedichten en zo? Dat had met schilderkunst niks te maken. Dus ik begaf me op een heel ander terrein. Hetzelfde als je dus marmer gaat staan hakken in ergens, dan kom je ook met een heel ander soort mensen in aanraking. En die concurrentie heb ik nooit eigenlijk, daar heb ik nooit iets van gevoeld. Nee. Ja, wel, uh, achteraf gezien zou je op een heel ander terrein kunnen begeven en gewoon zeggen van nou, uh, niet alle kerels vonden het eigenlijk wel leuk dat een vrouw succesvol was en werd of is en geld ging verdienen alsof het een man was. En uh, dat heb ik wel gevoeld. Er waren echt expliciet uitgesproken kunstenaars, mannen die daar wel commentaar over hadden. Ik ga je niet naar voorbeelden vragen, maar waarom denk je dat nou ja, expliciet mannen dat zijn die daar lastig mee om kunnen gaan? Nou, omdat die schilderwereld uh, is, dus ook weer, ook weer echt een mannenwereld. He, dus de succesvolle schilders zijn er maar weinig vrouwen die heel sterk staan en uh, ervan kunnen leven, zeg maar. Wat ik een criterium vind, is, uh, heeft eigenlijk heel weinig te maken met of ik iets mooi vind. Of ik vind dat bijvoorbeeld een kunstwerk of een kunstenaar voldoet aan bepaalde eisen. Wat, wat ik erg belangrijk vind, is dat je als kunstenaar of je vrouw of mama je vrij voelt om te zijn als kunstenaar dus wie je bent. Hè? Dus je bent een vrouw, je bent succesvol, daar heb je niet om gezocht. Maar soms werkt dat wel vrijwel op, heb ik begrepen. En ben je ook kunstenaar wanneer je van een uitkering moet leven omdat je je niet je geld ermee kan verdienen, maar wel mooie dingen maakt? Ja, natuurlijk ben je kunstenaar. Dat is zonder twijfel, dat heeft er niks mee te maken. Wij, wij zijn allemaal arm begonnen. Straatarm. Ja, arm begonnen, maar dan vervolgens kun je in je leef, levensonderhoud voorzien. Ja. Mocht dat niet lukken, ben je dan nog steeds kunstenaar? Nee, want dan ben je, dat is altijd zo leuk, want dat die, in, die, in die strijd om kunstenaar te zijn dat is gewoon een strijd. Het kan ook een hele leuke strijd zijn, natuurlijk. Dan op een gegeven moment ben je op een niveau gekomen dat je toch helemaal niks meer kan schelen. Dan of je nou rijk wordt, toch nooit. Dus dat hoef je, daar hoef je helemaal niet meer aan te denken. Dat is makkelijk. Dat scheelt alweer een heleboel tijd. En dan op een gegeven moment ben je op een niveau dat je gewoon in wat je kan maken, zoveel uitdagingen vindt... en wat je wil gaan maken... nieuwe materialen, je wil nog eens daar gaan hakken... je wil daar nog albast gaan hakken... of je wil daar nog marmer gaan slijpen... of je wil daar nog brons gaan gieten... of een nog een reisboek schrijven en, enzovoort... daar vind ik zoveel uitdagingen in... dat uh, of je nou arm of rijk bent, maakt niks meer uit. En het voordeel van dat je op latere leeftijd wat arm wordt... is dat je zo goed je vak beheerst... dat je van alle markten gewoon thuis bent. Ik kan me ook zo voorstellen... op het moment dat er wel een zak geld binnenkomt... dat jij hem ook weer meteen over de balk smijt. Nee, ik ben juist helemaal niet iemand die over de balk smijt. Ik ga dus zou in de eerste plaats... naar de schildersmaterialenwinkel gaan. En ik zou als een kind... in een speelgoedwinkel zou ik mijn suf kopen... aan materialen die ik vervolgens opsla. Want je weet maar nooit. En die ik dus overal mee ga slepen. Want je hebt dat nodig en dit nodig. En... Um, Vrienden en, en vriendinnen met name, die het niet zo goed gaan, maar toch uh, kunstenaar zijn. Nou, die, die, daar kan je dan je geld ook een beetje aan uh, besteden, vind ik. En bijvoorbeeld een theatershow opzetten, wat ik onlangs gedaan heb, wat bakkengeld kost. Omdat je gewoon die theatershow ja. wil maken. Dus je kan alle kanten uit. Dus, ja, dus of je dat nou is niet over... over de balksmijten. Nee, dat, dat vind ik ook... Liefdevol weggeven ja, en goed besteden. Ja, over de balksmijten. Nou, ik, ik heb er nooit echt veel aangevonden over de balksmijten. Ik weet ook niet echt goed hoe je dat doet. Behalve je natuurlijk een stuk in de kraag zuipen constant. Zoiets. Uh, het zegt me niks over de balksmijten. Ik vind het wel zonde, geloof ik. Ja, toch wel. <laughs> ja, ik denk het wel, ja. ja. Um, Gertie Bierenbroodspot, hier bij Nachtvluchten op Radio 1. Laten we eens even een stukje teruggaan in de tijd. Mm -hmm. en, en naar het begin eigenlijk van jouw leven en later dan je carrière. Onder meer geïnspireerd door het veelvuldig verblijf in het atelier van Leo Gestel, je oom. Mm -hmm. um, maar we gaan eerst nog even wat verder terug in de tijd. Wat wij altijd doen bij Nachtvluchten is dat wij op zoek gaan... in het Nederlands archief voor beeld en geluid naar een um, fragment uitgezonden op jouw geboortedatum. In dit geval is dat 9 mei 1940. En uh, verrassingsvol genoeg was het er inderdaad van die dag. Dus we hebben inderdaad iets gevonden, uitgezonden op die dag. En dat is een kleine serie van ANP-nieuwsberichten. We hebben er een, een paar achter elkaar geplakt... want anders zou het uh, 19 minuten zijn gaan duren. vinden we een beetje te lang. Dus uh, Gertie, we gaan terug naar jouw geboortedag 9 mei 1940. De koningin heeft vanochtend om 10 uur in het huis ten Bosch de minister van Landbouw en Visserij, meester Dr. A. A. van Rijn, beëdigd. De commandant van de vesting Holland waarschuwt de autobestuurders op de autosnelwegen de grootste voorzichtigheid te betrachten, zulks in verband met de op die wegen genomen militaire maatregelen. Van militaire zijde schrijft men ons. Bij zijn algemene bekendmaking nummer 34... heeft de opperbevelhebber van land- en zeemacht... voorschriften gegeven betreffende de scheepvaart... op de Nederlandse binnenwateren... welke, naar gebleken is, niet overal geheel juist zijn verstaan. De nieuwe verordening stelt het varen op onze binnenwateren... afhankelijk van het bezit van een schriftelijke vergunning... door of vanwege de opperbevelhebber te verstrekken. Daar echter de hierop betrekking hebbende artikelen nog niet in werking zijn getreden, blijft tot nader order de toestand in zoverre ongewijzigd dat vooralsnog geen vergunningen zijn vereist. Berichten buitenland. Frans ochtendlegerbericht. In de streek ten oosten van de Moezel zijn verscheidene vijandelijke patrouilles door het vuur van onze infanterie en artillerie afgeslagen. Uit Londen. Bij Koninklijke Proclamatie zijn alle mannelijke Britse onderdanen... van 19 tot 37 jaar dienstplichtig. Ja, een aantal ANP-berichten van de geboortedag van onze gast... Gertie Bierenbroodspot, 9 mei 1940. Het begin van de oorlog. Catastrofe natuurlijk, ja. Het begin van de oorlog, ja. Ja, van de oorlog en uh, wel heel duidelijk. Uh, ontzettend leuk om terug te kijken. Uh, er moest verduisterd worden... Mijn moeder heeft een dagboekje bijgehouden. Het moest verduisterd worden. En het kind dat wilde ook maar niet komen. Dat moest dus te, heeft mijn vader heeft me eruit gehaald. Zoals hij altijd zegt, eruit gehaald. En daarna werd ik in een kast gezet. Want uh, het was heel erg gevaarlijk. Alles moest donker zijn. En je wist niet of er een... Uh, er ging een bominslag... Uh, eens op Schiphol en uh, nou, het was allemaal ellendig gewoon. Dus uh, het hele leuke vind ik eigenlijk, van dat, die, dat, dat gevoel van dat je toen geboren bent, juist op dat moment, is dat je blijkt dus dat je een heel optimi optimistisch wezen geworden bent. En dat je dus niet een, een psychotische angsthaasje... Uh, ik ben wel erg claustrofobisch, maar dat heeft gewoon te maken met dat ik een natuurmens geworden ben. Dus dat je in, in, in stedelijke ruimtes of in uh, liftschachten... voel je gewoon onwennig, zoals een dier dat doet. Dus dat, dat vind ik eigenlijk heel menselijk. Of dat ermee te maken heeft direct, weet ik niet. Maar uh, het is wel zo dat uh, die eerste levensjaren waren... Uh, volgens mij heel spannend... Uh, maar als ik daarover ga vertellen, dan moeten we dus verschillende ochtendvluchten afleveringen doen, want dat is een hele. Is heel maar net lang... hoe vaak jij s ochtends vroeg op wil staan. Heel vaaks morgens vroeg wil ik opstaan, maar. Uh... Wat is wat is de eerste herinnering die, die je helder voor de geest kunt? Ja, maken? heel uh, heel duidelijk zelfs. Uh, ik moet ongeveer twee tot drie jaar geweest zijn uh, dat. Uh, dat het een hele strenge winter was. Nog niet zo streng als de gruwelwinter van de hongerwinter die ging komen. Maar dat uh, wij hadden thuis onderduikers. En dat waren meneren in gestreepte pyjama's. En dat een van die meneren zei... het is zo koud, kom maar op schoot zitten... en dan ga ik jou de Kabbalah voorlezen. Want dan word je ook warm en dan word je warm van de wijsheid. En, en dat herinner ik me. En ik weet, nog, ik weet ook wie het was natuurlijk inmiddels... En mijn moeder stond op het noodkacheltje, stond ze op een gegeven moment uh, iets te koken. En die lucht van die suikerbieten of zo, die ze dan in kleine blokjes aan het verwarmen was, en dat, dat gemurmel van die kabbala, dat herinner ik me heel erg goed. Het was natuurlijk bizar als je in de context van wat er omheen gebeurde, uh, en, het, en het geluid van de militaire laarzen van de Duitsers. Nou, dat zijn de eerste herinneringen. Dat, maar van de Kabbalah was heel erg belangrijk. Nou, of ik weet nog waarom het de Kabbalah was, dat weet ik niet. Waarom ik dat weet. Maar dat is me heel duidelijk bijgebleven. Dus al die herinneringen... Uh, ik herinner me Dolle Dinsdag. Als iemand dat nog wat zegt van de luisteraars. Dolle Dinsdag was een... Uh, oh, een in dus, de september, men, denk ik. Ja, waarop men dacht dat uh, de bevrijding werd gegild. De bevrijding, de bevrijding. En ik weet dat mijn moeder de straat op rende en ging dansen. En ik had mijn moeder nog nooit zien dansen. En bovendien was het heel bizar, want er werd altijd gezegd... Van, we moesten stil zijn en denken aan papa... die ik natuurlijk niet kende, want die was ondergedoken. En bovendien was die Engelandvaarder. Dus die zat ergens tussen koningin Wilhelmina en de Nederlandse kust in... Uh, en toen zag ik mijn moeder ineens als een gek op straat dansen met buurvrouwen of, of andere mensen. En dan kwamen ineens kwamen daar die tanks of die, die soldaten aan. En werd er gegild. Werd, dat zie ik heel erg mooi voor me, dat beeld. En ik denk dat dat ook wel een beetje bepaald heeft dat ik. Uh, als ik in het uh, buitenland ben, dus in het Midden-Oosten, noem maar op. me ook altijd een beetje opstel als kuifje. Staat trouwens ook op mijn deurplaat, mijn koperen deurplaat in Amsterdam. Bier- en broodspot en dan kuifje staat eronder. Want uh, al razende reporter dus. En Ik denk dat, dat dat beeld gezorgd heeft... dat ik eigenlijk altijd journalistiek op wil treden. Ik ben nieuwsgierig, ik wil weten waarom. Maar uiteindelijk kies je ervoor om alle informatie die je vergaart en alles wat je ziet en absorbeert. Om dat eerder in, in, in beelden vast te leggen. dan bijvoorbeeld bij ik noem maar wat het NOS Radio 1 Journaal nee, als hoor, verslaggever vanuit dat, het buitenland. Nee hoor, dat is niet zo. Dus dat is jou zo leuk. Ik mag dus, van, van het Nederlands publiek, mag ik heel veel lezingen geven. En in die lezingen verwerk, verwerk ik al die journalistieke ervaringen van observatie, bijvoorbeeld nu met Libië. Ik ben daar dus geweest, ik weet er heel veel van, toevallig. En dat is natuurlijk in de context van wat er nu gebeurt in Libië, is dat zo bizar. Uh, het is ook niet verwonderlijk dat straks bij de opening van mijn tentoonstelling een zekere Joris Kila komt. En dat is een van de enige kerels uh, die mij gecontact uh, heeft, die net in Libië zichzelf in Libië gesmokkeld heeft om mij te rapporteren. Wat er in de stad, de antieke stad waar ik gewerkt heb, aan de hand is. Of er geplunderd is. Of de... ik bedoel, dus er zijn altijd journalistieke verbindingen. Soms schrijf ik ook wel stukjes. Bijvoorbeeld voor de Trouw heb ik een stuk geschreven: over het verkeer in Cairo. Voor de Telegraaf heb ik geschreven een verslag van het, een, een festival ergens in een stad in Libanon. Uh, en, uh, en twee pagina's met tekeningen. Nou ja, dat vind ik dus ja, helemaal dus die, fantastisch. Die, die kunstzinnige invalshoek, die zie ik er dan wel gewoon steeds ja. in terug. Dat je het op de een of andere manier heel erg combineert met alles... wat je dus vanuit die, die ervaringen ja. geabsorbeerd hebt. En, ja. uh, toevallig heb ik net wel even, dat is misschien leuk om te zeggen, gelezen... dat aanstaande maandag er ook een uh, eenmalige lezing is... Dat is dan 17 oktober in slot Zeist. Ja. En dat is dan bij de expositie Presence of the Past. Yes, ja. precies. precies. En dat is dan zo'n lezing waarin je eigenlijk alle facetten combineert. Die ja, je in je Ja, ik heb, uh, heb veel lezingen te vergeven. Dat wil zeggen, ik uh, spreek ze graag uit. Maar ik vraag het publiek ook altijd wat ze willen horen. Wilt u Libië? Wilt u dit? Wilt u dat? En uh, wat ik dan doe... Als, als ik dat nog even mag zeggen. Het is wel heel erg ik trouwens morgen. ben ik ook niet gewend. Ja, maar je zit hier een uur ik, omdat ik, we het ik... over jou willen hebben, Gertie, die bier en, ja. en niet omdat we het over iemand anders willen we hebben. Je kunt het ook over jou hebben. Nou, liever niet. <laughs> maar, uh... Doen we in de auto op de terugweg. Oh ja. Uh, ik doe het er dus zo. Er is een uh, lege, bijna legendarische, mag ik wel zeggen, film gemaakt door de Avro ooit. Avro Close-up. Kunstenaar in de oriënt. En uh, daar uh, zie je mij dus in verschillende landen. Syrië, Jordanië en Libanon. En daar loop ik met de Bedouinen. Er is van alles gebeurd met die, met, met die opnames. Fantastisch. En uh, die film is geëindigd uh, op de Zaanse Schans. Want daar staat verfmolen de kat. En verfmolen de kat er is een molenaar die maalt nog steeds halve edelstenen tot pigmenten waar ik mee werk. Daar is die film dan mee geëindigd. En dat geeft mij een aanknopingspunt om te zeggen hoe je als kunstenaar reist. En hoe avontuurlijk het vak als, hè, wat ik doe als schilder is. Nou, dat vertel ik en dan staat dus de film te draaien achter mij. En het leuke is nou juist, zonder geluid dan... Het leuke is dat bij, bij al die lezingen het net lijkt... alsof mijn lezing synchroon loopt met het beeld. En dat is niet zo. Want die lezing kan net zo goed zoals deze keer over Libië gaan. Maar op een of andere manier komt er een soort ritme... en een soort verademing. Want het is niet zo leuk, vind ik, als je in een audience zit... Hè, als je in een, in een zaaltje zit, om ook te kijken... En ook te luisteren. Maar alleen maar luisteren... dan val ik meestal in slaap. Maar het is natuurlijk zo dat de beide dingen... die op dat moment plaatsvinden... zowel de, de, mm -hmm. de, de lezing, of die nou over Libië gaat... of over uh, Syrië... Of, of, of waar je dan ook eerder geweest bent. Mm -hmm. En het beeld dat dat beide dingen zijn... die voortgesproten zijn... uit jouw hart en ziel. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat toch... Samensmelt smelt op het moment dat het zich afspeelt. Ja, zeker. Nee, maar, dat, maar het leuke is dat het, dat het echt gebeurt. Dus, hè? Dat is iedere keer weer zo verrassend. Af en toe kijk ik ook om. Van, oh ja, daar loop ik. Nou, u ziet dat ik daar loop, roep ik dan. Nou, zo loop ik ook in en dan ga ik dus door. En dat is leuk, want publiek hebben is ook zo leuk. Het is niet zo leuk als voor een live audience gewoon staan. Het is ook wel een beetje spannend natuurlijk. En mensen die nog net erin komen of te laat komen, een beetje gedrang achterin, vindt het allemaal prachtig. En dan nou, gewoon, ja, als kind wil je ook een vertelling horen. Wat voor kind was je eigenlijk? Ik was dat kind van die, van die ooms, van die onderduikers. Niet het, uh, kind, niet het kind van de vader die er niet is... en de moeder ja, die je nog van, nooit had zien dansen. Ja, het kind van de vader. En later natuurlijk, mijn vader uh, adoreerde. De held die dus uh, thuis kwam, terugkwam. De held die terugkwam, je wist niet van waar. Maar je was natuurlijk wel een ontzettend uh, vroegwijs kind. En onze hele klas van de lagere school... Het waren allemaal debielen, handdebielen. Want we waren allemaal zenuwachtige, vreemde ADHD-kindjes. Het leuke van het ADHD-kindje is dat het op latere leeftijd nog steeds ADHD mag zijn. Maar dan komt het over als vitaal. Hey, dan kom ik terug kom naar een vitale de... vrouw. Juist. Nee, wat het heeft ermee te maken. Dus waar heel erg ADHD, anders overleefde hij het niet. Er gingen kindjes dood ook om je heen op straat. Dus je omschrijft jezelf als een soort randdebiel ADHD kindje? ADHD randdebiel. Nee, een ADHD kind, heel erg uh, uh, door, door, door een, eigenlijk een bijzondere opvoeding thuis... door hele wijze mannen, die overigens uh, onze drie onderduikers... hebben het allemaal overleefd, gelukkig. Uh, zijn niet verraden. Mijn moeder is ook niet verraden. Hoewel we woonden boven een, een gezin van NSB'ers. Uh, maar die, dat, door, dat, door dat, dat onderwijs op de knie. Dat onderwijs, dat, dat, dat heb ik altijd erg belangrijk gevonden. Hè? Dat je uh, ook het schildervak leert van iemand die schildert. En die dat weet, die jou kan laten zien kijken in het keukentje van de schilder. In het alchemistisch bedrijf wat het is. En ziet malende verf, ziet mengende verf. Nu hebben we het over de echte oom Leo Gestel. Nee, maar ook, ook gewoon... Mijn hele schildersvak is geweest. Deels academie en daarna gewoon autodidactisch. Maar geholpen door meesterschilders... die het leuk vonden om zo'n linkshandig kind... Uh, toch uh, iets bij te brengen. Maar ik denk dat we heel wijs waren... En dat je die angst die je voelt, niet in jezelf... want een kind is natuurlijk een fantastisch vogelvrij wezentje. Dus misschien vonden we het allemaal wel best spannend, die oorlog. Dat weet ik niet meer. Uh, maar dat de angst van mijn moeder, de zenuwen van mijn moeder... de, de stress, dat dat natuurlijk wel op je overgekomen is. Dat het echt een, een kwestie was van pompen of verzuipen. En wanneer je jezelf als kind inderdaad wat betreft bijvoorbeeld de angst... Nog steeds een vrij vogeltje noemt. Kun je, je nog herinneren waarop er. het moment waarop er wezenlijke angst. in je genesteld is? Nee. Vanaf een moment. Ik heb nooit wezenlijke angst gekend. Nee, ik ken je uh, nog steeds niet. Nee, ik heb wel dat getest. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik kan allerlei voorbeelden noemen. Een leuk voorbeeld is dat ik graag wilde weten. of ik nou een bangerik was. bijvoorbeeld in de natuur, in de bergen. of noem maar op, een vreemd landschap. Of dat ik uh, iemand was die uh, gewoon op dat moment... De, de automatische piloot kon inschakelen van... ik doe gewoon, uh, nou mag ik een voorbeeld noemen, heel leuk. Ik was natuurlijk een stadskindje. En daarna, na de oorlog, ging ik naar het Gooi. Naar Blarikum, waar het atelier van mijn oom Gestel was. En daar waren zigeuners met paarden. En die stonden vlakbij. En ik was natuurlijk te vinden bij de zigeuners en de paarden. En die vertelden mij ook over... Hoe je dan door de wereld reist. En op een gegeven moment was ik in een landschap in de bergen in Frankrijk, waar ik een hele oude ruïne had gekocht uit de 10e eeuw. En ik dacht: ik ga die bergen, die ga ik belopen op blote voeten. Want ik had mensen het zien doen, zigeuners op blote voeten. Ik ga die bergen veroveren die om mij heen zijn. Kleine bergen, niet, niet natuurlijk zoals in Zwitserland, maar kleinere bergen. En op een van die tochten hoorde ik dus een vreemd geritsel en ik rook eigenlijk al wild. En er was dus een moeder-evenzwijn met haar kindjes... met haar kleine gestreepte, kleine hangbuikzwijntjes. Dus niet zo gevaarlijk als een moeder een, he, met haar welpjes. En dan had ik een tekenfilm gezien van Goofy... En in die tekenfilm werd Koefie achtervolgd door een wild beest... en die ging achter een boom staan, met een dikke boomstam. En iedere keer als het wilde beest kwam aanstormen... dan ging die een klein beetje verschuiven. Dat heb je dan in je hoofd opgeslagen. Dat heb ik gedaan en dat heeft gewerkt. Ja, toen was ik er doorheen. Toen wist ik, ik ben geen lafaard. Applaus. En wanneer je geen lafaard bent... dan wil dat nog steeds niet zeggen dat je nooit angst ervaart, toch? Uh, ja, maar bij angst uh, neemt André Lennine over. Ik, ik denk dat je... Ja, dat hangt er van af. Ik zoek niet het gevaar, maar het gevaar uh, ligt toch overal op de loer... als ik in uh, vreemde orde of uh, s'nachts in de woestijn loop. Ja. Mijn huis in Jordanië staat midden in de woestijn. Dat is, uh, je hoort hyena's en zo. Ja, maar het is toch prachtig? We zijn gewoon bangerikker geworden, omdat we vooral de urban people... we zijn stadsmensen met een banger gevoel. Bang voor donker, bang voor geritsel van bomen. Bang voor mensen? Ben je bang voor mensen soms? Want uh, je hebt het over de natuur nee. inderdaad, die heel overweldigend kan zijn. Maar mensen, die nou, ja. kunnen je vaak meer angst inboezemen... Ja, Denk ik dan de natuur? Ik ben bang. Ik ben gewoon bang voor wat mensen elkaar kunnen aandoen. Veel meer dan. Of bang is ook weer niet een goed woord dan. Maar als je nu kijkt naar wat er gebeurt. Waar we achteruit gaan in plaats van vooruit. Waarbij dus gewoon verschrikkelijke tafereelen dagelijks. Plaatsvinden, Dat weet je door de ontzettend snelle nieuwsgeving uh, van uh, tegenwoordig. Je weet wat er in de wereld gebeurt, wat een ellende er gebeurt. Kidnappingen, verkrachtingen, roven, uh, berovingen. Uh, uh, vrouwen die uh, onthoofd worden in Iran. Ik bedoel, dan word je al sowieso al angstig. Maar ik ben niet angstig om mezelf. Ik denk dat ik in principe angstiger ben voor de ander. Waar je van houdt. Ik hou van mensen en zeg maar je gelieven... Dat ze dood zullen gaan of ziek zullen... daar, daar, ja, daar ben ik angstig voor. Voor mezelf niet. Ik couldn't care less. Ik bedoel, ik ben gewoon uh, aan het werk. En dat's uh, it, weet je. Dus uh, je moet iedere dag uh, lekker beginnen. En een beetje goed eindigen. En that's het. En stel dat je dan geconfronteerd wordt... met het verlies van een geliefde. Vreselijk. Hoe ga je ermee om? Uh, ja, ook op een bepaalde manier blijkt toch heel cool. Ik heb... Uh, al een paar geliefden uh, verloren, die uh, veel jonger waren als ik. Op, op noodlottige manier, beide. En uh, ja, dat is, komt hard aan, gewoon. Maar de, die, daar zit geen angstgevoel uh, bij. Maar wat ik bedoel met angst is eigenlijk, wat ik voel... is een, ook een soort angstige bezorgdheid voor als het maar goed gaat... met de mensen waarvan ik hou, of met de beesten waarvan ik hou. En de natuur waar ik van hou. Dat het daar maar goed mee gaat. Je hebt, iedereen heeft wel eens een brandje meegemaakt in een bos of zo. Dat is verschrikkelijk. Uh, of een lawine of een tsunami. of Verschrikkelijk. En vooral omdat er zoveel hulpeloze mensen zijn. Die, dus de angst is dan dat je er niet op tijd bij kan zijn eigenlijk. Je zei net uh, op het moment dat ik twee geliefden verloren heb, allebei... Uh, uh, dramatisch, uh, ongeluk technisch of ziekte misschien. Ongeluk, ja. T toen, toen reageerde ik ook vrij cool. Zie jij jezelf als een cool iemand? Nou, cool in de zin van... Uh, omdat je steeds dat... Hè, well, niet steeds, maar dat woord angst... Dat, ja, ik vind dat woord angst, dat, daar kan ik niks mee. En met cool bedoel ik eigenlijk niet uh, cool afstandelijk. Maar, uh, ja, er is iets van een, een, een, een boeddhist in mij. Dus ik, ik ben niet zo... Uh, Spanisch daar We moeten allemaal op een gegeven moment dood, uh, blijkt. Uh, het is een foutje van ons lieve heer dus. Uh, ik had met Jan Mulder uh, aan de keukentafel thuis... met een flink goed glas champagne midden op de dag... in plaats van dat we het hadden over mijn schilderij... want hij gaat met de doos heen openen... hadden we het alle twee ineens over... wat vervelend is dat toch, zei Jan. Dat... Hé, die dood, dat is toch helemaal verkeerd. En je weet hoe die dan zit. Dan gaat dat hand in die. Die hand gaat onder die kin. En dan zijn bril scheef. mijn bril zakte ook een beetje, scheef. en hij. Gadverderrie, het is toch helemaal fout geprogrammeerd. Enzovoort. Dat was heel leuk. Echt, uh, We waren het helemaal over eens. En toen hij wegging, want hij moest naar de Wereld Draai Door. of nog uh, andere belangrijke dingen doen. Toen dacht ik. We hebben helemaal niet over mijn schilderijen gepraat. Oké, okay, dat zit dan. Dus wel dat thema hè, aanpakken. Maar ga jij er dan vanuit dat dat gesprek inhoudelijk op die manier... eenvoudigweg zo heeft moeten zijn? Ja, natuurlijk. Ja. Dit, dit, dit, dat is het zelf. Dat is juist het leuke met contact met mensen. Gisteren was ook zo'n dag, er zou een persopening zijn. Nou, niemand dacht meer aan of de pers zou komen. We waren gewoon in de galerie ontzettend leuk bezig. En het leuke van Amsterdam is dan natuurlijk dat er mensen gewoon binnenlopen. En men gaat gewoon discussiëren over wat er hangt. Dus ik bedoel, dan is de D dat is dan gebeurd. Zo is de dag gegaan. En als je de dingen niet neemt zoals ze komen... ja, je gaat tegenwerken en je wil het naar je hand zetten... nou, vergeet het maar. He, dat, dat gebeurt je gewoon niet. Het gaat gewoon zoals het gaat. Dus, dus, dus dat heb je ook losgelaten om de dingen naar yes. je hand te willen zetten. Je yes. hebt het voorheen wel geprobeerd te doen. Ja. Absoluut, ik moest dit en ik moest dat en ik wilde beroemd worden en ik wilde dit en ik wilde dat en forget it. Is maar heel gewoon, want je, je, je hebt een vak, net zoals iedereen. Ik hou heel erg van ambachtslieden en ambachtsvrouwen en mannen die echt een mooi vak uit whatever. Uh, het hoeft niet echt kantklossen te zijn, maar ik bedoel dus meer in mijn regio: bronsgieten, lassen. Nou, uh, Scheepvaart, uh, heb de wilde vaart, iets of zo. Allemaal van bewondenswaardige mensen die iets kunnen... Nou, en daar zit je in. En dat is veel interessanter om, om, om dan om te denken van... ik wil beroemd worden, ik wil mooie dingen maken. Hoed je toch voor het idee dat je mooie dingen gaat maken. Laten andere mensen dan maar beslissen of het mooi is. Jij kijkt met jouw arendsoog toch naar andere dingen. En dat vind ik leuk, want dan kan ik net zo goed met boeren... en in Italië met Siciliaanse boeren praten over de olijfoogst. Want ik maak mijn eigen olijfolie. Heel inter veel meer interessanter dan weer over dat schilderij. Begrijp je? Ik begrijp het heel goed. Je hebt uh, Gertie bierenbroodspot... jezelf ook heel breed ontwikkeld. Dat blijkt nu ook maar weer. Je maakt je eigen olijfolie. Ja. En daarnaast uh, ben je uh, dichter, je bent schilder, mm -hmm. je bent uh, beeldhouwer. Mm -hmm. wat, wat is voor jou de reden om, om, om zo breed te gaan? C kun je niet alles in één met je kwijt? Ja, maar dat is, dat is geen reden. Dat is aan jou. Dat, kijk, in mijn, in mijn hersen zit dus ingebouwd iets, iets leuks... Ik ben ook heel erg bezig met muziek bijvoorbeeld. Uh, ik heb wel iets gecomponeerd, maar ja, dan moet je dus. Maar het is wel uitgevoerd ook. En uh, ik speel natuurlijk piano, terwijl ik geen piano kan spelen. Maar ik ga met muzici om, uh, muzikanten om. Ik heb een uh, feilloos uh, bijna absoluut gehoor. Ik herinner me dus iedere melodie zomaar. En dat is dus heel erg leuk, want die kant heb ik nog niet helemaal. Daar ben ik nu aan bezig, om dat meer te ontwikkelen. Dus daar zit in die hersens. Zit... Al iets ingebouwd van dat je op, op een bepaalde manier zintuigelijk en, en cognitief uh, iets wil aanpakken. Iets nieuws, een nieuw métier, een nieuw ding. En, en dan begin je daarmee, in dit geval bijvoorbeeld de muziek. En stel dan dat je daar schoorvoetend uh, je op dat glibberige pad begeeft. En, en, en je komt naar buiten met iets en mensen zijn daar heel kritisch op. Hoe, hoe ga je om met kritiek ja, dan, van, bijvoorbeeld? Laat maar, ik ja. mij dat nou schelen dan heb ik geen enkel uh, uh, ik herinner me dat in het begin toen ik begon te ex, ja, toen ik ging exposeren was dat heel belangrijk kunstcritici waren ook echt mensen die zag je die kwamen naar je toe. Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer leuk. Dat zijn gewoon uh, vaak gefrustreerde kunstenaars, heel vaak, maar ook vaak heel verbitterd. Dus of, je hebt er nu geen waarde meer aan. Ik, nee, ook? nee. Inhoudelijk ik, je ook hebt niet. zoveel rare, polsierlijke dingen meegemaakt van of het wel fantastisch was of niet. Meestal zijn tegenwoordig dingen een snelle hype. En als je geluk hebt, dan wordt een schilderij van de muur gehaald... door de zedenpolitie of, of zoiets. En dan komt het in het nieuws. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, daar kan ik toch niet op gaan zitten wachten, zeg. Dus dat, uh, nee, daar heb ik geen tijd voor. En het is wel grappig, want voordat we de uitzending ingingen... zei ik nog tegen je Goh vanmiddag de opening in... Uh, uh, Moran Galleries. Moran Galleries uh, in Amsterdam, Memories of Libya. Toen zei ik tegen je Denk je dat er nog gevochten gaat worden? Ja, zou ik wel hopen, ja. Dus, dus een beetje ophef en vertier vind je maar toch enig, wel prettig. Enig, enig. Ja. Laat, maar, laat maar gebeuren, laten mensen maar... Uh, ja, het is echt bij mij gebeurd dat mensen stonden te vechten op straat. En het was eigenlijk, nam ik dat toen veel te serieus. Ik zou me nu doodgelachen hebben. Uh, het gebeurt wel. Uh, in, soms wel door mensen die uh, twee gelieven. Die op jaloerse manier met elkaar strijden. elkaar de baccarat -rozen om de oren sloegen met, uh, met doorns en al. Maar ook mensen die op hetzelfde schilderij vallen zoals dat heet... en zeggen, nee, ik was de eerste, nee... Ik... Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk enig. Maar als het niet gebeurt, is het ook goed. Uh, het is een hele leuke galerie trouwens. En uh, we hebben nu al heel erg veel plezier. Dus het, en als er gevochten wordt, des te beter. Des te beter. We gaan het mm -hmm. hopen. Vanmiddag om vier uur in de Moran Gallery in Amsterdam. Ik las in een eerder interview um, dat dan de schrijver als volgt begint. Toen was je nog 67, maar volgens mij nog niet veel veranderd. Dan staat, want een bierenbroodspot is niet alleen provocerend... zelfbewust en ongedurig, maar bovenal altijd onderweg. Is dat zo? Ben je provocerend, zelfbewust en ongedurig? Ja. Nou, ik kan wel provocerend zijn. Maar dat, uh, dat is dus al begonnen met mijn gedichten... mijn eerste gedichtenbundel... Nou, dat was echt een schandaaltje. Schandaaltje. Uh, nou, provocerend. Kijk, als je provoceert met kennis van zaken, dan provoceer je met een bepaald doel. Ik kan me voorstellen dat je als, als leraar. Als je iemand of mensen iets wil bijbrengen, dat je provocerende dingen zegt om iets los te maken bij mensen. Dus dat is prov provocatie, is: dus je wil iets losmaken. Nou, als het nuttig is, als het ergens op slaat, ja, dan zou ik wel, zou ik niet, zou ik niet. Uh, uh, me schamen om flink uh, tekeer te gaan, ja. En ongedurig? Dat hangt van het uh, ongedurig, Ja, ook wel een beetje ongedurig. Dat heeft een beetje te maken met mijn reislucht. Als ik dus op een gegeven moment het gevoel heb dat ik stagneer, dat ik te veel in de stad rondhang, dan word ik ongedurig. En dan moet ik naar buiten of dan moet ik uh, ergens naar een antiek landschap of naar een woestijn of zo. Ja, dan, dan moet ik weer op, dan moet ik op pad zijn, zeg maar. Terwijl je het wel heel prettig vindt om na een lange reis of een lang verblijf in het mm. buitenland. toch weer terug te komen in dat nest Amsterdam. Wat is daar zo prettig aan? Ja, maar ik ben Amsterdam geboren. Dus dan moet je wel. Dus dat, daar heb je helemaal geen zeggenschap over. Dat, daar kun je, dat, dat kun je vergeten om daar een mening over te hebben zelf. Je bent Amsterdamse geboren. Dus trek je terug naar Amsterdam. Dus daar heb je Dat ook geen controle over? Heb je absoluut geen controle over? Wil jij graag er controle er... hebben over dingen eigenlijk? Uh, ja, uh, bepaalde dingen wel. Omdat de, als je het nou praat over angst bijvoorbeeld: uh, de controle hebben over het dagelijks, de, de, het vervelende van het dagelijks leven, de papieren, de, de handtekeningen, de stempels, de paspoorten, de rijbewijzen, de treinkaartjes. De vliegtickets online. Mijn hemel, dat is een gedoe en zo. En uh, nou, dan, dan, dat, dat heeft wel te maken met als ik in Amsterdam ben. Want daar moeten reizen voorbereid worden. En hier kan ik dat dan wel aan. Maar als ik nou in de vreemde zit en ik word dan geconfronteerd... met bijvoorbeeld het bestellen van een kaartje voor iets... waarvan je niet eens weet of dat nog rijdt, zo'n bus of zoiets... ja, daar word ik wel heel akelig van. En dan wil ik het graag uh, controleren. En daar heb ik een truc op gevonden. Namelijk mijn helpers. Ik heb veel helpers. En het leuke is dat helpers kunnen zijn. Bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade. Die zijn verplicht om mij te helpen. Uh, omdat ik natuurlijk ridder ben. Dus ik heb, zij hebben die plicht. Dat vind ik dat leuk. Dat moet je even uitleggen. Ja, ga, dat ga ik straks uitleggen. Ja. Maar ik moet toch even het verhaal afmaken. Dat is veel in je leven, als je veel... Uh, provoceert en veel losmaakt... krijg je ook helpers. Mensen die begrijpen dat jij, jouw drijf zo sterk is... dat ze daarbij willen horen. Dus ik heb ongelooflijk veel helpers. Ik heb een archivaris die zorgt dat mijn twittertjes... iedere dag via een sms'je van mij op online gaan, want ik, ik heb echt geen tijd... om aan de computer te gaan zitten. Ik heb een personal assistant, een verzamelaar. Het zijn allemaal mensen die gewoon con amor dingen doen. Die alle vervelende uh, zaken voor me... Op papier zet die de dingen regelt zoals uh, prijskaartjes voor een tentoonstelling, uitnodigingen, adressen. Nou, dat zijn de dingen waar ik nou tegenop, daar zie ik nou tegenop als een berg. Het klinkt bijna als een strategisch spel waarin ja. jij bepaalt uh, hoe je de poppetjes kunt verzetten... zonder daar zelf al te veel inspanning voor Precies. te richten. Nou, dat is, zo zou ik het vanaf vandaag dan kunnen zien als jij me dat zo zegt. En dat is heel belangrijk en het leuke is dus dat in de Arabische taal heb je het woord wasta. Oh, wasta. W-A-S-T-A. W -A -S -T -A. En zonder wasta kom je nergens. Wasta is helpen. En als je in, zeg maar een Egyptenaar zonder wasta... ja, vergeet het. Dan kun je niet... zeggen ze ook zelf, hè. je moet een wasta hebben. Je leven krijgt je toegediend wasta's. Dus ga maar eens na bij je eigen leven. En ik denk dat de luisteraars dat ook wel weten. Je hebt altijd, zonder dat je misschien eerst erg in had... denk je, ja die vriend of die mens, die heeft me eigenlijk geholpen... zoals jij zelf ook een wasta bent voor anderen. Is het dan zo bij een wasta dat het geven en nemen in evenwicht is... of is de wasta degene die geeft en, en, en, en jij geeft niet terug? Nee, ik denk dat de wasta degene is die jij krijgt. Hè? Dus je krijgt net zoals een, een gin uit een fles. Dat is het mooiste natuurlijk. het wel mooi, hè? Zochtens ja, om kwart voor zeven op Radio 1 een gin uit een fles. Het zegt toch iets over je behoefte, of niet? Uh, nee, ja, ik weet niet wat jij aan bubbels aan het uh, drinken bent. Maar ik zit aan een watertje. Ja, ik heb geen bubbels oh, meer. Oh, je hebt geen bubbels meer? Nee. nee, ik heb geen behoefte aan de fles. Maar een gin uit een fles is uh, zozeer uh, een, een prachtige helper. Simbad de Zeeman had een uh, uh, Alibaba noem maar op, al die helden uit het verleden, die, die hadden een wasta. En dat was heel gewoon, maar de wasta ben jij zelf ook. Dus het is zo, het is niet een spel van geven en nemen. Jij mag een wasta gewoon accepteren, die komt op je weg. Ik doe dat, dus absoluut. Maar ik wil op mijn beurt ook wel graag iemand uh, helpen en een wasta zijn. Maar het is zo'n leuk woord. En als je dus uh, lid bent zoals ik van de Internationale Zandclub, noemen wij lieden die door de woestijnen trekken. Wellicht is dus Arita Baiens daar ook lid daar, van? Zeker. Ja, zeker. Dan weet geweest. je wat het is. Hè? De, de wasta, zonder wasta kom je nergens. Onthoud dat maar. En wiens wasta ben jij? Ik ben bijvoorbeeld de wasta voor uh, jonge componisten. Ik kan een wasta zijn voor mijn gelieven. Ik kan een wasta zijn, ook, je kan ook een wasta zijn voor dieren. In de woestijn zij worden dieren in, bij, met, met de, de, bijvoorbeeld de Bedouinen in Jordanië We ontdekten wij dus een foundation, de Prins, uh, Prinses Alia Foundation. Een uh, deels Jordaans, deels uh, Jordaanisch, deels Engelse uh, instelling die dus zorgt dat die paarden, die wil, die paarden waar de Bedouinen op rijden dat die gewoon verzorgd worden en een klein ezeltje wat dood bij de uh, moeder wordt gevonden die daar dood ligt te rotten en dat kleine ezeltje dat uh, neem je dan mee nou ga jij maar eens proberen ze een leuke voor mensen, het is niet een prijsvraag maar een opgave. probeert u nou eens in uw auto, een, u denkt wat een leuk babyezeltje. probeert u nou eens een ezeltje in uw auto te krijgen dan blijkt dus dat het ezeltje zoveel vreselijke sterke lange poten met zoveel keiharde hoeven heeft, dat gaat door je ruiten, dat slaat, want dat is paniek natuurlijk voor zo'n beestje. Fantastisch om dat in die auto, die oude jeep te duwen en dan uh, te verzorgen. En dan roept iedereen, ja, je hebt dat ezeltje, je bent nou de was daarvan van het ezeltje geworden, maar we hebben geen melk. Nou, dan gaan we dus naar een uh, groep en zeggen, vlug, vlug, ga naar de kamelen. We moeten moederkamelenmelk hebben, want het ezeltje moet... Ja, de Bedouinen keken me aan alsof ik gek geworden was. Want wie gaat dat nou doen? Een ezeltje gaat dan dood. En en dat ezeltje moet gered natuurlijk. Ja. En dat ezeltje werd toen gedoopt. Dat is namelijk leuk om te vertellen. Dat heette toen Marzoek. En Marzoek in het Arabisch betekent hij of zij die uit de hemel gezonden is. He, dus dat was ik dan, maar Marzoek... Van de hemel gezonde. En ik heb onlangs maar zoek teruggezien. Is zo'n grote, lelijke, dikke ezel geworden. Want iedereen voert maar zoek. Dus helemaal niet echt een leuke ezel. Een dikke, luie, vatzige, ijdele ezel is het geworden. Maar dat, dat vind jij dan weer en juist de heel grappig. Ja, je bent de wasta. En ik ben de wasta voor een, een, een kindje. wat we geadopteerd hebben uit China. Maar dat is dan toch alles behalve wat jij bent. dik, lui en onaangenaam. Ik bedoel. Nee, maar je, goed, hè? dat krijg je dan. Natuurlijk. Dat, is wel zie grappig, dat krijg, jij krijg daar je dan. Maar, de wasta dan zie van je zo zie je maar weer. Wie goed doet, uh, vet en lui ontmoet. Ja. De, de inspiratie, heb jij het eerder over gehad? Ik kan niet eindeloos gaan zitten wachten op, op inspiratie, nee, zeg je letterlijk eerder in het gesprek. Het is gewoon een kwestie van zweten en doorpakken. Ja. Um, heb jij dan nog laten we zeggen, naast de veelvuldigheid waarin je dan nu werkzaam bent... in allerlei verschillende metiers, heb je nog tijd voor überhaupt iets anders? Heb je je liefdesleven kunnen inrichten zoals je dat wilde? Je bent nu zeventig, Gertie bierenbroodspot, ik zeg het nog even... tien voor zeven op Radio 1 bij Nachtvluchten. Heb je de tijd gekregen om naast die, die creatieve uitspattingen... die niet anders kunnen dan eruit komen, tijd gekregen voor jezelf... om ook je, je, je liefdesleven in te vullen... Je ja, maar die je tijd... vriendenkring uh, te ja, onderhouden. Natuurlijk, maar ik bedoel, die tijd krijg je niet. Die tijd die, die heb je gewoon. Ik bedoel, als je een liefdesleven wil opbouwen. of als je een liefdesleven hebt wat je dus onderhoudt. en je hebt een fantastische vriendenkring, dan valt er helemaal geen tijd te nemen. Die tijd die is gewoon ingebed in de tijd die je hebt. per dag, per nacht, per. Dus dat gaat gewoon door. Maar wij zijn uh, twee gelieven die alle twee keihard werken. En die van elkaar weten dat als ik een tijdje even... of als ik niet bel of ik ben een tijdje niet aanwezig... dan ben ik gewoon aan mijn werk... En ik ben zeker niet aan het rollenbollen of feestvieren ergens anders. Ik ben gewoon aan het werk. En zij dus ook. Zij is dan aan het werk. Maar je belt elkaar heel teder. En, uh, en je gaat ergens uh, wonen een tijdje in een ander land... waar je elkaar wel veel ziet. Dat vind ik wel mooi gezegd. Je belt elkaar teder. Hoe, ja, klinkt, teder. hoe klinkt dat dan? Of hoe is dat dan? Het oh, is teder net bellen. zoals nachtvluchten. Dat kan heel teder zijn. Omdat je, Stel je voor, in een geval dat er nu iemand belt... die, uh, die gewoon heel graag iets heel leuks wil weten, en dan, het is toch een beetje ochtendgloren. het is nog een beetje nacht, dan ga je toch heel leuk met elkaar om... zonder dat je zelfs die ander kent. Laat staan als je die ander dus zo goed kent en zoveel van houdt... dan ga je teder bellen en dan heb je kleine woordjes. Dat ga ik nou niet herhalen, natuurlijk dat is veel te persoonlijk. Maar dan heb je kleine woordjes en je, je zegt niet van hoe is het met je. Dat vind ik wel heel dom. Maar je zegt, schat, nou ja... Uh, hoe was je dag? Vertel, vertel. Nee, zegt de ander, vertel jij nou. Want jij hebt nu vandaag dit en dat. Nee, maar ik moet je even vertellen dat. En, maar je voelt je toch wel goed. Of uh, je begrijpt dat ik even niet heb kunnen bellen. Nou, dat vind ik al. En dat moet. En als dat niet gebeurt... Ik word nu ook al een beetje weer... Krijg ik een beetje rillingen ervan. Dat meen ik echt. Dan is... Dan is wat, wat heb je dan nog te leven? Is, is dat kwetsbaar, datgene wat je nu omschrijft? Uh, nee, want dat maakt je heel sterk. Dat, dat ga je sterk maken... Door er als een tijger omheen te staan. En je weet van de ander dat hij er ook als een tijger omheen staat. Ja, Dus het is eigenlijk wel kwetsbaar, maar je moet het verdedigen. Ja, nee hoor, dat, uh, dat verdedigen, dat zou ik natuurlijk ten alle tijden doen. Uh, maar tot nu toe, ik denk dat je ook wel iets... Uh, dat heb ik ook wel een beetje als ik op een reis ben in moeilijke landen... En moslimlanden en zo, dat je wel iets uitstraalt van... Uh, ja, dan moet je echt niet aankomen... Want uh, forget it. He, dan spring je er als een tijger. Of nog beter uh, uh, vergelijking, de Leeuwin. De, de Leeuwin gaat op jacht. De leeuw ligt luid te ronken. En is ook mooi. En de Leeuwin die, die gaat op jacht. En die zorgt voor alles. En die, als je toch bij Leeuwin komt met welpjes. Nou, vergeet het. Ja, dan is die boom van Goofy volgens mij uh, niet meer genoeg. Nee, dan, dan moet ik ook iets anders. Een andere list uh, bedenken, ja. heer Bommel. Wat, wat, uh, wat laat jij van jezelf... Niet zien? Bijvoorbeeld, ik zal niet zeggen in je werk. Want ik denk mm -hmm. dat je in je werk eigenlijk alles laat zien. Mm -hmm. Maar wat laat je van jezelf bijvoorbeeld naar andere mensen toe niet zien? Maar het is toch in televisie? We zitten toch voor de radio? Ja, daarom. Dus kan je het hier makkelijk zeggen. Nee, er is niks te zien. We zitten te praten. Nee, dat, dat, uh, wat je niet van jezelf laat zien... Nou ja, als ik dat nu zou vertellen, dan zou dat zo... Ik zou niet weten hoe ik daar moest beginnen om het te vertellen. Dus er is heel veel? Dat weet ik niet. Uh, ik, dat weet ik niet. Uh, het is een interessante vraag. Uh, daar ga ik niet op in. Op die vraag. Want dat is te lang. Dan, dan moet ik een heel eindeloos verhaal gaan vertellen van dit en dat. Nee. Maar stel nu dat ik tegen de NOS Radio in collega's zeg... jullie hoeven pas over een uur te beginnen. Want uh, Gertie die bierenbroodspot en ik nemen nog een uurtje erbij. Zou je er dan wel op ingaan? Is het interessant voor de mensen die luisteren? Ik, ik denk maar. niks het wel. Van. Oh, daar geloof ik niks van. Laten we dat maar aan de luisteraars over, die zouden ja. dan eventueel nog kunnen Dan moeten ze maar, moeten ze maar te bellen en zeggen. Ja, ja, ja, we ja. willen het zien, we willen het horen. Nee, maar goed, zou je dan wel dat uur ervoor willen nemen om, om op zoek te gaan naar die dingen? Maar als het, als het, in, het in het kader past van een bepaald programma. Dan zou ik dat wel doen, ja. Maar is het, ik, ik zou me dan toch nog steeds afvragen of dat interessant genoeg is. Dat denk ik niet. Ik denk en... dat het heel persoonlijk is en dat je, uh, dat je heel diep moet graven. En, uh, nou, nee. Ik, ik vind het zelf niet zo erg bijster interessant. Nu even niet. Nee. Misschien een andere keer. Het is inmiddels ook bijna vijf voor zeven. Wat uh, hier op Radio 1, dus bij Nachtvluchten... Wat wil je dat mensen vanmiddag bij de opening gaan zien en vervolgens... in het vervolg van de expositie in de Moran Gallery in Amsterdam. Het vervolg van de expositie? Ja, dus, dus vanmiddag is de opening. Dus ja. daar zijn een aantal vrienden, kennissen en mm -hmm. genodigden. Maar later komen natuurlijk ook, laten we zeggen... nietsvermoedende, totaal objectieve uh, uh, gasten langs... die naar nou jouw werk komen kijken. Wat wil je dat ze daar zien en beleven? Wat er hangt, gewoon... Uh, het gaat over Libië. Het, gaat, het heet Memories of Libya en daarmee bedoel ik dus uh, in twee dingen bedoel ik uh, dat het gaat over mijn herinneringen van een reis door Libië en dat ik zeg Memories omdat het heel legendarisch voor mijn gevoel is dat je uh, daar net geweest bent, dat je ook een opdracht hebt om daar een film te gaan maken en een boek uit te geven. En terug gaat naar die prachtige plek waar ik uh, gewerkt heb. En dat er ineens revolutie uitbreekt. En dat alles he, losse schroef komt te staan waar jij heel erg van gehouden hebt. Uh, nou, dat vind ik nogal wat. En die lading, dat is een beladen tentoonstelling. En dat kunnen mensen zijn die het helemaal niks gaan schelen. Dat daar iets over Libië hangt. Er kunnen ook mensen die het herkennen. Ik neem wel een risico door het echt te concentreren op het woord, het thema Libië. Want ja, het kan ook heel verkeerd vallen. Hè? Ook politiek gezien kan het wel lijken alsof ik dacht van... nou, Libië gaat heel slecht, weet je wat? Ik gooi er nog wat schilderijen oh, tegenaan. Op die manier, Dat wordt al gezegd van, heb je daar meteen aan gedacht? Nee, ik was bezig in die flow. Maar daar heb je lak aan, neem ik aan? Nee, maar ik bedoel, ik luister er wel naar... En als er dus een interview zou gegeven zijn, en dat gaat over Gaddafi, dat komt volgens mij vandaag in, in de krant Trouw uit, dat interview, uh, dan, uh, ja, dan, dan moet ik ook gewoon zeggen van, nou, ik heb daar zoveel vrijheden gekregen om daar te kunnen werken waar geen andere kunstenaar die kans gekregen heeft, omdat het een heel, heel gesloten land is. En ik denk dat ik mensen graag mijn reisverhaal wil laten zien. Ik wou zeggen, dat is het moment natuurlijk He? om dat met de kijker kijk te delen. Nou eens, kijk nou eens wat een prachtig land en wat een prachtige ruïnesteden. Of prachtig land is het niet. Het is een woestijnland, eindeloos woestijnland. Er staan dus schitterende ruïnes van Griekse en... Romeinse afkomst, die ruïnes, waar je eindeloos kunt walen. Nou ja, dat, die archeologische wereld is voor mij natuurlijk land sowieso. Of het nou daar is of ergens anders. Maar gaan we dat ook terugzien in die expositie? Ja, dat zien we heel. Het is het grootste schilderij wat ik ooit geschilderd heb. Als schilderij, als doek. Hè. Ik heb natuurlijk hele grote opdrachten geschilderd. Van 10 meter tot 20 meter tot 30 meter. Maar dit is echt een doek, een, een, een geschilderd doek. Van 3,5 bij 2 meter. En het, je, ik laat dus zien de ruïnestad waar je in loopt. Dus als kijker kom je in het schilderij. En het grappige is, het staat midden in de woestijn... maar het staat voor een deel onder water. Het is de, door de zee die daar ook is. is dat, die golven zijn over die tempels geslagen... En daar is water blijven staan. En die spiegeling heb ik geschilderd. We moeten het nu gaan afronden. Ja, een spiegeling. Want ik kunnen het prachtig inderdaad uitleggen. Maar we zullen gewoon moeten gaan kijken. In uh, Amsterdam vanmiddag opent bij Moran Gallery... de expositie Memories of Libya. En in slot Zeist is nog te zien Presence of the Past. Ik geef je een doosje vol geluk... waarin allerlei kleine rolletjes met een spreuk erop. Daar mag jij er één op goed geluk uithalen. Ik weet niet of wij het nog gaan redden. Want we moeten er... Um... Inderdaad, uit vanwege het NOS Radio 1 Journaal. Zometeen met Bert van Sloten na een kort nieuws. Dit was Nachtvluchten van Max u kunt kijken op onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u onder meer de prijsvraag met Gertie Bierenbroodspot. En u kunt een boek winnen. Aan jou nog even het laatste woord. Je hebt zeven seconden. Het Moet ik een tekst voorlezen. Oh, precies. Enthousiasme van anderen maakt een brug naar je eigen geluk.